De luie ezel Lang geleden leefde er een handelaar in een klein dorp. Hij handelde verschillende spullen op de markt voor geld. De handelaar had een ezel. Hij zette zakken met spullen op de rug van de ezel... om mee te nemen naar de markt en te verkopen. De handelaar verzorgde zijn ezel erg goed... Hij wist dat de ezel belangrijk was voor zijn bedrijf. De ezel werd schoon en gezond gehouden. Hij kreeg goed voedsel te eten. Hij was jong en sterk. Hij kon het gewicht van veel zakken op zijn rug dragen en naar de markt lopen. Maar hij was ook heel erg lui. De ezel hield helemaal niet van al dat werk. Hij wou alleen maar rondhangen en eten en slapen. Oh... Alweer naar de markt. Meester zou eens een keer een vrije dag moeten nemen. Ik hou van vrije dagen. Oh, hij heeft misschien geen rust nodig, maar ik wel. Maar de ezel begreep niet dat de handelaar geen vrije dag kon nemen. Als de handelaar niet naar de markt gaat, dan verdient hij niks. En dan zal er geen eten zijn, zelfs niet voor de ezel. Afhankelijk van de vraag op de markt handelde de handelaar elke dag verschillende dingen. Pulvruchten, granen, groenten, specerijen en zelfs fruit. Hij liep elke dag met de ezel vanuit zijn dorp. Elke dag moesten zij een rivier over om bij de markt te kunnen komen. De handelaar zorgde erg goed voor de ezel wanneer ze de rivier overstaken. Op een dag vertelde een vriend aan de handelaar dat er een grote vraag was naar zout op de markt. Aha. Bedankt voor de tip, vriend. Ik moet dan snel zout gaan verkopen. Al snel regelde de handelaar 12 zakken zout om te verkopen. Hij nam zes zakken en begon die bij de ezel op de rug te laden. Hij realiseerde toen dat de zakken te zwaar werden. De ezel kon niet meer lopen. Oh, arm dier. Het wordt te zwaar voor hem. Zo. Ik zal er een zak afhalen. Dit moet genoeg zijn. Omdat hij de ezel geen pijn wilde doen, haalde de handelaar een zak van de ezels rug. Maar zelfs toen was de ezel niet in staat om te lopen. De handelaar zorgde voor zijn ezel, maar wist ook dat de ezel erg lui was. Hij nam een stok en porde hem ermee. Oh, kom op nu. Wees toch niet zo lui. Je hebt lang genoeg rust. We moeten nu naar de markt. Die dag verkocht de handelaar alle zakken zout op de markt. Oh, mijn vriend had gelijk. De vraag naar zout is nu aan het toenemen. De handelaar begon toen elke dag zout te verkopen... Hij vulde zakken en zakken met zout en laadde die op de rug van de ezel. De ezel moest soms vijf zakken en andere keren zes zakken naar de markt brengen. Ondanks dat hij niet blij was, was de ezel wel altijd opgelucht op de weg naar huis. Omdat de handelaar alle zakken zout had verkocht, hoefde hij niets meer terug te dragen op zijn rug. Een paar dagen gingen voorbij. Toen op één dag de handelaar zes zakken zout op de rug laadde en naar de markt vertrok. Toen ze de rivier naderden, zag de handelaar dat het water een beetje hoger stond. Laten we heel rustig lopen vandaag. Ik wil niet uitglijden en in dit wilde water vallen. Toen ze halverwege de rivier waren, gleed de ezel plotseling uit over een grote steen en ging met een plof zitten. Oh, nee! Oh! Op de een of andere manier lukte het de handelaar om de ezel op te trekken... en liet hem de rivier oversteken. De ezel was bang en geschrokken, maar plotseling voelde hij iets. Tentje! De zakken zitten nog steeds op mijn rug. Maar hoe kan mijn rug dan zo licht aanvoelen? Oh, deze rivier heeft magische krachten! Thank you, thank you. Wat de ezel niet wist, was dat de rivier helemaal niet magisch was. Toen hij viel, heeft het water al het zout opgelost in de zakken. Dat is waarom de ezel geen lading meer voelde op zijn rug. Er was geen zout meer over in de zakken. Oh, al mijn moeite voor niks. Wat verkoop ik nu? Godzijdank is er niks met mijn ezel. Het heeft geen zin om nu naar de markt te gaan. Ik moet maar gewoon naar huis gaan. Wat? Geen lading op mijn rug en geen werk? Dit is echt magisch. Thank you, thank you. Na zijn trip te hebben verkort, had de ezel de hele dag voor zichzelf. Hij at en sliep de hele dag. Hij was heel blij. De volgende dag laden de handelaar weer zes zakken zout op de rug van de ezel... en wandelde naar de markt. Oh, gisteren was zo fijn. Vandaag moet ik weer werken. Wacht, ik kan ontkomen aan het werk. Ik kan de last op mijn rug verlichten en terug naar huis gaan. Net zoals gisteren. Het water heeft magische krachten... Ik weet zeker dat het me weer zal helpen. Niet wetende van de ezels bedoelingen... begon de handelaar de wandeling richting de markt. Toen ze bij de rivier aankwamen, liep de ezel een stap vooruit. Voordat de handelaar hem kon tegenhouden... zat hij op dezelfde plek als waar hij eerder was gevallen. Oh, wat ben je nu aan het doen, jij domme rik? Sta op! Maar het was te laat... Het zout op de rug van de ezel loste weer op in het water. Er was geen last meer. De ezel was nu blij. Daar is het. Geen last en geen werk. Hoe is dit gebeurd? Wacht eens even. Ging de ezel express in de rivier zitten? Oh, wat een lui beest. Ik zorg zo goed voor hem en dit is hoe hij mij bedankt. Ik neem hem mee naar huis. Ik weet nu wat ik moet doen. De ezel dacht dat hij een perfecte manier had gevonden om niet te hoeven werken. Maar de handelaar had een ander plan. De volgende dag laadde de handelaar acht zakken op de ezel terug. Maar de ezel klaagde niet. O, oh, acht zakken. Maar waarom kan ik de last niet voelen? Ach, wat maakt het ook uit? Laat de meester maar zoveel zakken op mijn rug laden als hij wil. Ik ga toch niet naar de markt. De handelaar liep stilletjes met de ezel naar de rivier. Ah, daar is de magie. Terwijl ze de rivier overstaken, gleed de ezel weer uit en ging weer op dezelfde plek in het water zitten. Maar vandaag trok de handelaar de ezel niet op. Toen de ezel probeerde op te staan, plotseling... Oh nee, mijn rug! Wat gebeurt er? Waarom is mijn rug zo zwaar? De handelaar was een hele slimme man. Hij wist dat de ezel hem weer voor de gek zou houden. Dus deze keer had hij, in plaats van zout, katoen op de ezel zijn rug geladen. Zodra de ezel in het water zat, absorbeerde het katoen het water en werd zwaarder. Je dacht dat je mij kon foppen? Nu moet je naar de markt lopen en terug naar huis met deze acht zakken. Oh nee, Dadju, dit is zo zwaar. Mijn rug. De ezel realiseerde zich dat het water helemaal niet magisch was. Hij droeg de acht zware zakken met katoen naar de markt en weer naar huis. Vanaf die dag durfde de ezel nooit meer in het water te gaan zitten.